En daarna gaan we luisteren naar Guus. En Guus die gaat het nieuwe jaar in. Ik weet niet wat Guus gaat doen. Misschien gaat hij met de microfoon naar buiten toe en laat hij ons wat van het vuurwerk horen. Ik hoor hier op dit moment helemaal niets. Geen enkele knal. Dus het is hier doodstil. Ik weet niet hoe het in Utrecht is, maar zullen we het gaan zien misschien dat Guus ons ermee uh, mee gaat laten genieten met het vuurwerk daar. Of misschien hoort hij ook wel helemaal niets, omdat alles is verboden. Misschien wordt er allerlei nepvuurwerk afgestoken, of schiet uh, uh, Guus zelf nepvuurwerk af. We zullen het allemaal zien. Ik zou zeggen, bedankt beste mensen voor het luisteren. We gaan luisteren naar uh, Daan, en waarschijnlijk niet helemaal, maar dat zullen we wel zien. En daarna naar Guus. De groetjes van deze kant, en zoals ik altijd zeg, tot de volgende week. We gaan luisteren naar Guus. Oei, oei, tot de volgende week. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, Dit was Dirk. Oei, oei, uit Zeeland. Uh, ja. oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei, Ik er aan Ik gefeliciteerd met het nieuwe jaar, Herman, want jij bent er al. je wel voor het hartstikke van, van dat. Ja. Uh, en het is een prachtige dag geworden, zover het een prachtig jaar. Misschien kun je nou, even vertellen hoe het in de komst is, want wij zijn misschien in het oude jaar. Het nieuwe jaar, zo, ik heb met de raam kijken. Uh, de zonkalen komen zo door de boompjes heen. En het, uh, zelfs de wind bit, is nu zacht en, en warm. En het is heel erg kalm buiten natuurlijk. Veel mensen die zijn heel erg laat naar bed gegaan. Maar... En uh, het nieuws... Er was... Niks bijzonders, alleen hetzelfde zoals het uh, de laatste week, weken zo geweest is. Dus we hoeven daar eigenlijk niet zo heel erg bang over te worden. En ik heb zo'n gevoel dat 2021 een beetje beter zal worden dan het afgelopen jaar. Ik, ik heb het gezien, ik, ik heb jullie vuurwerk gezien, helemaal. Ja, jullie hebben vuurwerk gezien. Wij hoorden het. Wij hoorden het. Ik had het niet zien van ons. Dat uh, uh, was van de, uh, yeah, van, de, van de toren daar in de, in de, in de binnenstad. Nou, het was, was heel, heel mooi. Het is heel mooi, ja. En ik geloof dat Moren het vastgelegd heeft. Even. Ja. Zorgen dat het altijd, dat we het vandaag ook konden zien. Dus dat hebben we nog niet gedaan, maar uh, ja, zal, zal, zullen we later op de dag wel doen. Uh, ja, jij ja, bent niet de enige. Er zijn nog twee andere mensen die uit, uit, uit, uit Nederland, die waar ik niet eens mee gepraat heb. Die dus zeiden ook, zeg maar, wat een prachtig uh, vuurwerk. Dus, ja, de, ja, echt het mooiste wat ik ooit gezien heb. Die Australiërs, die kennen ja. er niks van. Ja, die Australiërs, die gingen het niet zo heel erg doen vandaag. Nee. Uh, deze keer, kijk uh, ze. Uh, ik weet niet of ze het altijd zo heel erg gedaan hebben. Veel, veel lawaai, veel geluid, maar uh, niks, niks. Cultureel, zo gezegd. Nee, dat is het. Het is gewoon cultureel eh, onverantwoord wat die Australiërs doen. Hè? Eh, wij nee. in, in Nederland en in Nieuw-Zeeland zijn veel cultureeler. Ja, dus uh, ja, dit. Uh, en en wij, wij hadden natuurlijk, uh, ik geloof het, twee uur eerder, uh, die, uh, het oude. In het uh, nieuwe ingegaan, twee, uh, dan, uh, dan Australië. Hè, die, wij zitten dan, hebben dan nog twee uur verschil tussen. Dus uh, dat, betekent, dat betekent misschien ook wel wat. Ik wou maar even en, zeggen, je bent misschien wel een jaar jonger geworden, Nou, zo'n jaar als dit weet je niks meer, zei hè? Ja, dan wezen, dan, dan lezen. Ja, het... Uh, we zullen wel zien, maar vandaag ook nog eventjes, vandaag over een uurtje zo, dan gaan we naar mijn dochter toe, die heeft met haar vader hebben ze een nieuwe barbecue gekocht en die gaan ze vandaag ook inwijden waarschijnlijk. Dus we zijn uitgenodigd, dus dan gaan we daar. Zo zogenaamd eten, eten. Oké, dat lunch. vind ik een hele mooie gelegenheid om een ongelooflijk eh, fout voorstel te doen. Maar Herman, geef je ja. dochter ook een dikke knuffel van ons uit Nederland. Ja, het... Uh... Uh, sorry, wat, wat zeg je daar? En yeah. uh, wat, wat krijg ik uit Nederland? Uh, uit Nederland, voor, voor je dochter, dat je even er een hele dikke knuffel geeft. Eentje heel, oh. helemaal speciaal voor mij en eentje voor al die andere mensen uit Nederland. Zal doen, zal doen. Komt en het moet, hele, het moet een hele mooie knuffel zijn, hè, helemaal. Oh, dat, uh, dat hebben we al geleerd over de laatste jaren, dat wel. Kijk, dat is waar ik van houd, Hemom, Knuffelen en dat ken je niet meer. Nee, maar dat mag toch ook niet. Je moet er twee meter of drie meter van elkaar af staan en dan gaat het heel moeilijk, is niet? Het is, ik, ik heb wel hele lange armen, maar zo lang zijn ze ook weer niet. Nee, dat is zo. Maar ja, het, zoals ik dan al zeg, ik, ik, ik heb zo'n idee dat het dit jaar. Misschien wel wat beter zou worden. Ik weet niet of, het, of, het nou, of, of wij nou daarvoor zijn. En, uh, maar uh, ja, het. Uh, it, uh, in, in, in Amerika toonelijk is het een beetje, wel hebben er meer mensen het last van en, ik hoop en in die en in. Engeland bijvoorbeeld, en is het bij jullie nog erger geworden in deze omstandigheden of zijn jullie er ook zo aan gewend en dat wat minder? Nee, eh, mensen, sommige mensen die doen er niet aan, die denken dat het er niet bij hoort. En, en andere mensen die, die doen er wel aan en die houden zich heel netjes aan alle regels in. En, en dan heb je voor de rest ook nog Emilio's. Ik ben niet. Key Emilio. Ja, die ken ik wel, ja. Nou, Emilio, die vraagt dus of, of je iets met qui, qui, sorry, het is een moeilijk woord. hè. Cuisine's bedrijf Maison van Breda. Het, het, het, het, het bedrijf van Maison van Breda. Iets van Breda, zeg je? Nee, eh, eh, eh, mij van Breda. Oh, wij zongen. Ja, ik weet niet, hè? Emilio vraagt het en ik, ik, ik geef het even door. Hè? Nee, ik, ik, ik, ik, ja, ik weet wel wat de Breda is. Als, als hij bijvoorbeeld de stad Breda bedoelt en daar iets over bezongen wordt. Of nee, man? het gaat niet over zingen, het gaat over Maison, huh? Maison, Maison, eh, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, Herman. Mijn zei... ja. Maison, Breda. Ja, zoiets, Mai M-A-I-S-O-N van Breda. Nee. Ja, daar kan ik niet op, op ingaan. Nee. Gelijk, dus goed om over, over na moeten denken. Dat is, eh, Emilio, sorry, maar Herman zijn smokkelaars dat komt niet op de radio. Dus, eh, nee. helemaal geweldig, Herman, goed antwoord. Ja, ja. ja oké. Okay. Dus, eh, ja, genoeg gebabbeld. Ik heb altijd, altijd lekker gebabbeld en altijd ook met een stukje muziek. Maar uh, ik heb niks uitgevuld. Uh, ik ben een beetje druk geweest deze week. Ik heb ook mijn, mijn kamertjes een beetje opgeruimd. En ja, dan heb ik hier dan nog, nog wat plaatjes liggen die ik ook graag zou gespeeld hebben. Maar dat is. dan uh, ga even kijken en dan vinden we het wel vinden. We een liedje. Uh, uh, ik vind het leuk, like, een well, liedje... Een song, song wat eigenlijk wel eventjes bijhoort hier. Hè? Iedereen zullen we daarbij over hebben. En ik zal het dan maar eventjes gaan spelen. Ik vind het zelf ook een, een, heerlijk, een heerlijk nummer. En die, die jongeman dan, in die tijd toen hij nog leefde, was hij ook nog een man. Die heeft het zo van te maken, zo kun en doen en laten we maar horen. Kijk, dit dame is dan het even kijken Nu lijkt het toch alles kwijt zijn. Hoorde je de muziek juist? Ik hoorde de muziek helemaal juist. Oké, okay, dan gaan we nog even kijken of ik dit terug kan brengen, want het is een heel mooi, mooi nummer. Ja, dadada, dadada, dadada, dadada, dadada, dadada. <tied> O pai, O pai boi O helenie O helenie Na ti op onze programma spelen, maar omdat het buiten zo heel weer is en uitziet. Hè, en, en ik dacht, nou ja, een, een, een, een heel aardig nummertje van het programma van de toen nog wel bekende zanger uh, Israël. En die, uh, dus we zaten eventjes in de South Pacific. Ik, ik, ik voel vanavond. het helemaal geweldig, Herman. Ik, ik, ik, ik, ik, ik hoor je echt, echt zeggen, ik ben er sentimenteel van geworden. Ja, en, en, en, en, en, en terwijl ik zo hier zat te luisteren, dacht ik, kan ik de palmbomen horen waaien en de surf, de, surf, eh, de golven, de de de die wilde ik zo zachtjes aan het land komen zo, en dan weer weg gaan en dan weer komen. Ik heb het allemaal gezien, man. Het klopt helemaal wat je zegt, hè? Het is dit, is... dit gaat heel diep, deze muziek. Heel diep. Goed. Uh, uh, ja, wat verder nog. Dus, uh, in, in, terwijl ik uh, van de week nog even met andere mensen in Nederland zat te praten, toen... Uh, die, en die, die zaten maar te vertellen, ze mogen niet meer in, deze, in, in, in verschillende zaken komen en, en, en, en ze mogen dit niet doen en ze mogen dat niet doen. En ik dacht zo bij mezelf, hé, hey, uh, maar niet naar Nederland gaan, ja, maar je mag er niks doen. Ja, dat wil niet. He? Heel erg werd, was het geworden. Je, je mag helemaal niks meer he? Nee, eh, bijvoorbeeld, uh, ik, ik zag juist, uh, ik zag je, je fiets staan. Dat was je fiets daar, in je, in je, in je wat noem je dat, je kamer? Ja, precies. Dat is een fiets. En die mag, die mag je wel gebruiken als je ergens naartoe moet. Ik, ik, ik moet altijd uh, naar mijn eigen land toe, hè? Ik zit nu in de studio van Guus, hè? Ja, dus, uh, maar... Uh, voor eh, één, één persoon die vond het heel erg moeilijk. Want ze, ze, ze dacht dat ze het niet meer met de auto kon rijden. Hè. En zij had man, de familie wonen ergens in het noorden. En, eh, dus, eh, ja, en t, eh, alles wat ze nodig hadden, eh, had, de mensen. De meeste van hun die, die, die gingen alles zo een beetje bestellen via de telefoon. Ja, dat doen een heleboel mensen. Hè. En via de computer, hè. dan bestellen ze alles. Hè. Maar ik wil ja, alles gewoon met mijn eigen handen aanpakken en voelen. En dan neem ik het pas mee, hè? Ja, ja zie je, uh, het is... Het is geen kerstmisfeer dan, hè? Als, ik, als ik het over die tijd mag praten. Of dat je de winkels inloopt met en veel men, ook andere mensen en, en je kijkt naar elkaar, je zegt uh, hè, prettige wensen voor de komende feestdagen, leuk. En dan ga je weer verder en dan koop je een kalkoen en, en misschien en, op, op, op, op, op een. Uh, ja, doen we maar op. Wij hadden wel eens een, een, een, een eend, veel eend. En, um, ja, en dan, als, als we het nog iets over hadden in de, in de polierafdeling van de zaak, ja, dan brachten we het naar huis toe. Dan hadden we meestal wel een mooie haas, of een knijntje voor later. En ja, die dingen die had je. Maar dat komt dat waarschijnlijk deze keer niet. Hè? Je zakt op die dingen niet heel veel. Nee, maar dat is gewoon, tegenwoordig is het allemaal anders hier, Herman. Ja, nu... maar ik, ik, ik vraag me af, man, nou, wie vertelt jullie nou, zeg, nou, afblijven, je kan niet naar die zaak, je kan dit niet kopen, je mag dat niet kopen, je mag dat niet eten, en dat is geen goed eten voor je. En ja, ik kan zo maar doorgaan, maar dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is niet een regering worden, want een regering zijn. Die de mensen zo um, handelen in hun in, in, in land, dat is, ik, ik, ik kan het niet begrijpen hoor. Nee, het is ook heel gek hè, man. Je moet je voorstellen hè, hier kun je dus wel hè in, in, in dit land waar ik dus ben hè, dat ken je dus wel voor acht uur. Kun je allemaal steken drank kopen en bier en van alles en nog wat hè. Maar na acht uur kent dat niet meer hè. Nee? Nee, want voor 8 uur is het essentieel, hè? maar na 8 uur is het niet meer essentieel. En zo heb je het ook. Je hebt hier tegenwoordig koffieshops. Uh, Ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt, maar dan verkopen ze meestal nooit koffie, hè? Maar, maar dan verkopen ze cannabis-dingen. En, en die zijn ook essentieel, hè? maar tot 8 uur, hè? na 8 uur, is niks meer essentieel behalve dan eh, alle dingen uit de fabriek je kan alleen nog maar dingen uit de fabriek krijgen eigenlijk ja het, het, uh, ja, het, schijnt, het schijnt dat ze in Nieuw-Zeeland dat heel anders gedaan hebben en, en, en het aangepakt hebben en, en uh, ook oh, dingetjes gedaan hebben die, die worden gevraagd bij de regering nou dom doe dit laat dat liggen dat we weer beter zijn. En dat schijnt het, het, het volk hier veel vlugger gedaan te hebben, zoiets. Dan, ja, laten we zeggen, bijvoorbeeld in Australië. Ja, maar jij maar, ligt ook veel losser van de rest van de wereld. Hè? En, en boven alles heb je een vrouwelijke president of zoiets, een minister-president. En dat scheelt yeah. misschien ook, hè? Ja, die. Ik, ik, ik, ik had het niet zo heel erg voor over dat, dat we een vrouwelijke um, ja, prime minister hadden, maar daar ben ik wel aan gewend. Ik geloof dat ze heel goed invest, zijn, haar best gedaan hebben. En sinds de laatste verkiezingen is ze nu al voor de tweede keer, is ze daar nu weer uh, president, of, um, prime minister geworden. Dus, uh, en zullen we zullen zien wat dat wordt. En, maar, en uh, jij bent het levende bewijs dat het werkt. Ja, dus uh, ik, uh, ik zie, ik zie maar, ik, uh, ik leg me er eigenlijk wel bij neer hier, want uh, ja, ik vind Nieuw-Zeeland, ja, ik ben blij dat ik er niet naartoe ben. Dat waren jaren dat ik dacht, van zeg, wat doe ik hier nou, Moet ik, ik, ik, ik kan best naar, naar Nederland terug gaan, maar dan ben ik. Praat je met iemand die zegt: Ja, hou jij maar niet terug naar Nederland, want ik ben ook teruggegaan. En ik kwam hier avond, na drie of vier maanden kwam ik terug. En ik zeg: Waarom, Kees? Waarom? Dus ik, Joh. ik dacht: Als ik nou hier weg ga, dan kom ik naar Nederland toe, dan krijg ik misschien van de regering ook wel een, een, een huis toegepast. En, en, en ik kan zomaar een goede baan binnenlopen. Maar dat was niet het geval. En Kees ik kwam maar heel erg gauw terug. En dat is helemaal goed ook, hè? want het is ja. hier nog steeds eigenlijk dat iedereen droomt van een uh, hele goede baan. En, en die zijn er eigenlijk niet. Hè? Het enige wat ze hier zoeken is jongens op brommetjes die eten rondbrengen. En, en jongens die auto's kennen rijden die dan boodschappen kennen rondbrengen. Hmm. Ja. Dus ja. als je dat ken, hè, man, heb je een rijbewijs. Ja, wat, wat zeg je? Heb je een rijbewijs? Ja. Nou, dan ken je hier in Nederland ken je goud geld verdienen als pakketbezorger of voedselbezorger of... Hè. Ja. Nee, hier, hier, ja, hier zijn ook bedrijven waar je... Hè, die, die, zo, die zijn ineens opgesprongen uit, ook uh, de laatste jaar. Die, die uh, zo'n nieuwe handel hebben van als je... Zelf niet kan kopen en je hebt geen tijd of mag niet. Of het is een beetje moeilijk om, om inkopen te doen. Je kunt bijvoorbeeld hen opbellen en die laten je weten wat, ze, wat je kan kopen bij hen. En besteld worden door hen. En bijvoorbeeld een dag eten. Dan, die kunnen, die kunnen, dan hebben ze dan een, een ontbijt lunch en, en op het eh, eh, diner s'avond en, en dat kan allemaal afgeleverd worden bij je aan de deur. Ja, dat is hier ook. Het is alleen maar nog hier, hè? Of je ja. moet helemaal zelf naar de supermarkt met een mondkapje op en dan eh, na ademhappend de winkel uitlopen en dan erachter komen dat ze je 10 euro belazerd hebben, hè? Ja, het... Eh... En, en daarom zou, zou ik zeggen: als al dit gedoe voorbij is, voorbij is hè, en we denken zo'n beetje weer op ons eigen te gaan zitten, zogezegd, wordt, wordt het toch niet hetzelfde zoals het geweest was. Nee, het is altijd anders, helemaal. Dat, dat, dat hadden we toen ook vlak na de oorlog. Toen zei mijn vader ook: in die. Ja, de zaak was altijd nog open de zei niet. ja, gelukkig hè, gelukkig is en, zijn we weer normaal geworden en, en we zijn bevrijd geworden en zo maar het wordt toch niet hetzelfde het wordt wel een klein beetje moeilijker ja, en onder dat moeilijke eh, dat, dat weet je nou dat merk je nou dat kan je horen, want Landen in Nieuw-Zeeland. Ja, en dat is nog steeds een ongelooflijk goede keuze, helemaal. Ik, ik, ik wilde dat ik toen met je mee was gegaan. Ja, dus, en, en voor wat jij doet, dat, dat zou hier best iets zijn, Want dat is, dat is een bijvoorbeeld een hele goede universiteit die daarin specialiseert. Kijk, helemaal. En dat bedoel ik nou net, he. Daar gaan ja. we aan werken. Ja, dus, het komende uh, jaar Herman, gaan we elkaar zien. Ik ben nog in het oude jaar. Jij bent al in het nieuwe jaar. Jij weet alles altijd altijd beter. Ja, Daar ken ik dan heel slecht tegen, maar uh, ik ken er wel mijn leven hoor. Ja, dat is, uh, dat is zo. Ik zal even kijken of ik nog eens een, een, een, een stukje muziek voor je kan draaien. Dat vind ik heel fijn, hè, man. En, en mag ik even nog vragen, hè? Ja. Hoe, hoe, hoe heet het bedrijf van je vader? Want Emilio wil altijd alles weten en dan kan hij het allemaal snappen, hè? Nee, het bedrijf van mijn vader heet het Frans Tecklenburg Vishandel. Kijk, Frans Tecklenburg Vishandel. Dus Emilio, ja. dat is eh, waar je nou moet zoeken, hè? Het bestaat echt... Ik kan het ook terugvinden in het archief van Eindhoven. Ze kregen namelijk een ontzettende nieuwe noodwinkel ooit een keer. Ja, Oké, okay. ik heb een plantje. Het is iets met jazz te maken. <laughs> Kijk, Emilio, Herman denkt ook aan jou, hè. Even kijken. Dat Dat zijn er twee. Yeah. Yeah, the other so. Nou horen we niks, helemaal. Nee, nee, ik, uh, ik heb het wel aangezegd. Maar, maar we horen het niet. Ik zat al helemaal klaar om te zwingen. hè? Ja. Oh, natuurlijk gaat het niet. Oh, kijk, dit is het, hè. He. Mensen, we lossen het op. Oude mannen kennen ook alles. Ja. Ja, ik heb trekmaken hier dat was het. Thank <laughs> you. Met die, hey, hey, hey, man. Ja. Yeah. Ik krijg weer een vraagje van, van Emilio. Was, was jouw vader Fr. Tecklenburg? Ja, een echte Tecklenburg. Nee, ja. maar Fr. Nee? Een ofzo. of zo. Ja, yeah, dat is. Tecklenburg ah. is de naam van de familie. Dus automatisch, Emilio, is mijn naam ook. Tecklenburg. Maar... Oké, okay. en jullie verkochten dus in 1934 imperiale oesters van 75 cent per dozijn. Ja, ik geloof dat Emilio het eens geleden heeft, van, die, die, hij spaart oude kranten, zei hij. Nou, dan, dan heb hij het gevonden. Want hij heeft ook ja. gevonden. Dat we zeelt. En levende voren. voor 12 cent per pond verkocht werden. Maar wat kan je nou eigenlijk met zeelt doen? En nou is helemaal weg, hè. Heb ik het helemaal verspeeld, hè. Dat zeeltverhaal. Ik, ik, ik, ik moet even opnieuw. dat ik even. Eh, ik, ik, ik moet het even bekijken. Eh. We, we gaan het op een gegeven moment even bekijken. Als we het bekijken. En eh, we kennen het zien. Eh. Dus we, we gaan het gewoon. Eh. Ja, we, we gaan het gewoon nog een keer doen. Eh. Dus eh, hoe moet het ook weer Zo, dit is hem. Eh, zo is het. Oh ja, dit is de manier. Eh. Dan neem ik spannend op deze manier. He. Ja, nou, ik, ik, ik doe het gewoon even voor deze keer. Oh, Hallo? Ja, we ja, waren even weg, hè? Ja, ik zou wel willen vertellen dat ook, uh, ook deze laatste veertien dagen heb ik ook zo'n beetje pech gehad met, uh, met Facebook en met mijn met, met, met computer. Dus, uh, maar met een van mijn collega's. Uh, kleindokters, die, is, die kwam naar me toe. Uh, en die, oh nee, ik bel daar ook. Ik zei, Kan je even helpen? Toen zei ze, ja, blijf even zitten. We komen naar je. Ik ga naar je toe in vier minuten. Dus ze was hier voor vier minuten. En ze, ging, en ze zei, ga van je stoel af. ga ik even uh, hebben voor je wat voor elkaar krijgen. Wij ze heeft het ook netjes gedaan. En toen zei ze, nou, één ding. Als ik verkeerd ga... Ik begin zelf niet te proberen. Dan bel je mij op en dan kan ik via mijn telefoon, zeggen: ze, kan ik jouw eh, probleem oplossen. Nou, wat denk je daarvan? Nou, ik vind het een geweldige dochter, Herman. Ik zou willen dat ik er twee van had. He. Ja, zij, eh, zij studeert op het ogenblik eh, op de universiteit voor eh, alles wat te maken heeft met eh, de nieuwe techniek. Kijk, en in, in dat zijn dingen, daar hebben wij dan als oude mannen weer voordeel bij, je. Ja, zeg dat wel. Ja, dat is zo. Dus, uh... Uh, verder nog, want, ja, ik had nog iets anders. Maar... Ik wou ook maar eerst zeggen, oh, uh... wij we hebben het een beetje, zitten we op het ogenblik ook met... Uh... ...veel handel met China. En hey, je handel met China, hè man? Dan word je rijke man, hè? Ja, nou. was maar waar. Was maar waar. Maar de regering... ...met... met ...via de doodhandel, ...wordt er veel uh, geëxporteerd... ...naar bijvoorbeeld China... ...en dat onder meer... Uh, dairy producten, Dus uh, alles wat te maken heeft met melk... dat komt er allemaal bij en, en zo. En op uh, vlees uh, zoals schapenvlees uh, zal waarschijnlijk misschien wat minder worden als het iets te maken heeft dat wat uh, in Engeland gaat gebeuren en en met, met ze lid worden van noem maar op. Uh, uh, dus uh, maar dat geeft allemaal niks. Het, uh, er is genoeg hier. En en, en wij exporteren zelfs veel um, rundvlees naar Amerika. Dan zou je zeggen, nou, die Amerikanen die, die hebben zelf de rindvlees wij, De rundvlees wat wij exporteren, dat heb ik ze juist uitgevonden. in Amerika is speciaal voor de hamburger uh, industrie. Dus jullie exporteren hier melkvlees? Ja. Yeah. Dat is eh, ha hamburgers en eh, eh, rundvlees. Ha niet, ja, rundvlees. hamburgers moeten eigenlijk niet van ham zijn, maar van rundvlees. En, eh, en dan ja, willen ze het liefste rundvlees ja. van melkkoeien. Ja, die, die, die zijn de rundvlees die komt van hier vandaan om naar Amerika om van hun hamburgers te maken. Kijk, ik, ik, ik wilde maar zeggen, als van Amerika nou eens één hamburger gemaakt werd, hè, dan hadden we genoeg gezonde en, en, en lekkere en nette burgers om morgen op de barbecue te gooien bij je dochter, hè. Ja. Kijk. Ik wil het even kijken. Kijk nog even, he, ik, heb, ik heb een plaatje een, een, een hier, ik geloof dat ik het nog wel... ooit gespeeld heb. Maar die jonge dame, zijn neem is Duffy. Heb je er ooit van gehoord? Ik heb er nooit van gehoord en we gaan het gewoon doen, helemaal. Hoe Duffy het ook is, hè? Ja, ik heb, het, maar ik heb het nog nooit aangezet. We gaan het gewoon doen? Ja, nou, ik geloof niet dat dat is dan weer jammer, hè. Ja, zo. He? Ja, Hé, uh... andersom... we zullen het eventjes proberen. hè. We proberen altijd alles, Herman, want wij hebben al zoveel meegemaakt. We kennen overal tegen. Ja, even. Oh, wat er weer Ik moet zingen. Zo, en Deze... dan. Yeah. Ik zat ook helemaal, ik zat er helemaal doorheen, hè man, even. Ik niet bij dus met kijken. Nou, dat is lekker, dat Mensen als Herman en ik samen zouden zingen in een koortje, hè, dan zou het mooier zijn dan wat we net hoorden. Ja. In ieder geval, even op. Ja, dit moet het lezen, dus... Uh... Dan gaan we er helemaal voor, Herman. Kom maar op. Ja, oh, oké. Okay. <treeks> Waiting for us both, one step ahead as we hold in the dark. Between the parted cages, we pressed two so uneven arms like a stripe of hell. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I sorry, I'm sorry, I'm sorry, I would tell you, I would address, only like a man on the ground The birds like the tender babies in your hands, and the other red-jelly chickens. I'm a little bit of a tree. I'm a little bit of a tree. it of a tree. I'm of I There will be another something that will will us there will be another dream to me. I will take the rain right when is warm, and never let you catch me looking at the sun. And after all the lies in my life, after all the lies in my life, you still dream well. Zo, dat is het. je moet weg. Je moet weg. Waarom? Nou, weet ik niet. Nee, je moet niet weg. Je moet juist blijven. Want jij bent al in het nieuwe jaar. En wij willen met je mee. Hè? Ja, eh, uh, het is. Uh, hier 48 minuten over 11 in de morgen, in de eerste morgen van het nieuwe jaar, hier. Eh, eh, precies, en dat is het hier ook, eh, maar dan 12 minuten voor het nieuwe jaar, hè. Ja. Oké, okay. nou, dan... Yes! Van een... een plaats... Ook nooit van gehoord. Of nooit voor gespeeld, maar ze kwam, ze kwam de dag, of die, die plaatje kwam toch in een uh, collectie terecht. Dus we zullen zeggen: als alles goed gaat, dan laten we Harry James, en die grote. Uh, we gaan allemaal mee met Harry James, mensen, want helemaal blijft het komende jaar nog en het jaar daarna en het jaar daarna. We moeten nog een jaar of twintig verder, helemaal. Ja, dit um, is een plaatje van Harry James. Iedereen die een beetje van de muziek houdt, die weet wie Harry James was. Uh... Nou, dan gaat hij komen, mensen. Harry James. Dat <telling> <telling> was hij Oh, we lopen Harry James. <telling> maar het was hem ik kijken waar het zegt. I have a kid, This is... This is... <laughs> save like, It's... Uh, <laughs> it's uh, Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom op. Kom dus ik, ik ga hem Ja, precies, dat bedoel ik. Eh, dat bedoel ik in de. Ik ken even daarheen. Hallo, hey man. Hallo. We zijn er weer. We zijn er weer. Hallo. Hallo, hallo, hallo, hallo. Ja, we zijn weer hier. Ik ben. Niet zijn. No, no, no. Ik ben zo blijven. Twee, twee, twee mensen hier, uh, dus uh, dan, ja, dan zijn er, dan we nog een paar minuten en dan moeten we de, de deur weer uit voor de eerste keer van het jaar. Dus, uh, Gefeliciteerd Herman, hier mag het niet, alleen op de fiets en alleen naar de winkel, hè. Ja, dus eh, uh, zes, zes, dat moet het wel weten. hoor. Seks moet het altijd wezen, Herman, dat zeg ik altijd, hè. Ja, altijd wezen. te kijken. was ja. heel mooi. Maar ik belde de hele tijd 3083 en niemand neemt op, hè? 3083? Ja, maar dat, dat was het oude telefoonnummer wat we, wat we vroeger in, in, in Eindhoven hadden. Nou, ja, nu, dat we, nu dat mijn vader, ja, is er helaas niet meer. En de zaak is er natuurlijk ook niet meer. Dus ik kan 3083 bellen, maar die, die dat is er niet meer. Nou, ik, ik dacht nou net voor, voor morgen, hè, die imperiale oesters voor 75 cent per dozijn, dat leek me wel wat, hè. Ja. En dan krijg ik ook nog van 1,50 aan vis besteed, hè. krijg ik ook nog een visboek cadeau, hè. Wat zeg je? Wat ik krijg, krijg je ook nog een viskookboek cadeau. ja. Dan, dan bestel ik gewoon voor 24 ja, oesters, hè? Ja. Ik weet niet, hè, man, Wat vind jij van oesters? Eh... Uh, ik, ik, ik, ik... Even iets stellen. Ik kan je bijna niet horen. Wat vind ja. jij van oesters, hè, man? Oesters? Zoveel mogelijk met een fles champagne en dat is niks beter. Nou, maar bij jouw vader zou je dus eh, 24 krijgen en een gratis eh, een bekend Facebook. Gratis, hè? Ja, kijk, ik, ja, kan het kan nou een advertentie geweest zijn die ik zelf nog nooit gezien, gezien of gehoord heb. Nou, ik, ik zal het meer zometeen toesturen, dan ben jij al weg, maar dan is het er wel, hè? Ja, dan kan je ja, oesters heerlijk zeg Even het uh, schelpje openmaken en het vochtig uh, en, en, en nat uh, niet te veel laten uh, afdruipen. Hè. En die fles champagne ook al vast open trekken. Mooi blotsel erbij en, en, en ook die, die oesters uh, in, in de schelp. En um, ook ijs. Leggen. En dat serveer je zo aan je gasten of wat ook. Kijk, en, eh, dat gaan we dan morgen doen. Hè? Dus voor 1,50 ja, gaan halen we eh, 24 ja. oesters. Dat gaat ik doen, helemaal. Ja. Ik, uh, en we zien, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit programma. Ja, dan uh, mooi een liedje draaien, helemaal. Ja, dus. Uh, Mm -hmm. Yap. Yeah. Mm -hmm. And then uh, yeah. Now, this is a hand to pick up some spade of the way it's in. It's It's a little bit a dry, Okay. okay. Now this is a instant I think you can when you have um none of this which in the design. and that was to want to it's uh, the uh, still. What lying and at the same time uh, okay, we zijn in Salentine. Maar Ja, we we Oké, we zien dat het goed is. En op het einde. Oké, de luisteraars en nu we bij inzitten bij in dit in in in programma. Ik wens jullie allemaal het allerbeste all, voor het komende jaar. En hopelijk nog alleen ik nou, dat jullie even de stars komen ook al is het dan maar eens dus, uh, via dit uh, programma camera. <tries> bijna niet horen vanwege het heel veel geluid ergens aan. Ja, dat is Het is een Maar gelukkig nieuwjaar, jaar, Herman. Ja, Dan ben ik het Oké. Okay. Komt goed. Komt goed, Herman. Doei. Doei. Doei. Het is hier een ongelooflijk drukke boel. Ik heb... De microfoon staat nu... Uh, hallo? Ik hoop dat iemand mij kan horen, maar... Er is hier echt heel veel vuurwerk. Hallo? Hallo? Er is ontzettend veel vuurwerk, mensen. Dat is te gek man. Nou, ik, ik ga het even proberen. Te organiseren dat het allemaal. in deze dan. Ja, precies. Dus is dus een vuurwerkverbod nu. Ja. Dit is allemaal live, hè? Dit is gewoon echt hier. Ik doe niks nep. Dit is heel jammer. Dus uh, als je de knal hoort. Oh nee, Dat hoort ze natuurlijk niet. Dit is uh, verzet mensen. Dit is verzet. Verzet. Tegen. Alles eigenlijk. En hoe hebben we er ooit voor kunnen zijn? Hoe hebben we er ooit voor kunnen zijn? Hoe hebben we ooit zo stom kunnen zijn om... ...mensen te kiezen? Dus nog een mensen... Yeah. <laughs> Het begint wat verder af te raken. En dan komt het weer dichterbij. Waar komt de helikopter? De helikopter en het is stil. Het is in één keer stil. De helikopter. Het wordt spannend. Dit is het nieuwe jaar. Als iets doet wat niet mag, dan komen ze achter je aan, dan pakken ze je. Het is net zo illegaal als vuurwerk. En zo gaan ze er ook mee om. Het is verboden, zegt de baas, daar komt de helikopter weer. er is weer een beetje uit de buurt... ...en het is weer wat stiller. Maar... ...dat houdt ze niet tegen. Het is illegaal. Je kan het nergens kopen. En toch heeft iedereen het. En zo gaat het altijd. Als je dingen te koop aanbiedt... ...en ze zijn illegaal... ...dan verkopen ze nog beter. Ik heb nog nooit... ...in deze stad zo lang, zo veel vuurwerk gehad en zo meteen is de helikopter weg en precies dat bedoel ik. Dit is verzet mensen en die is nog heel vredig. het verzet, waar komt het vandaan? En waartegen is het? Niemand weet het. Niemand snapt het. En we willen allemaal verbindingen zien tussen allemaal informatie die er ook eigenlijk allemaal maar halverwege is. Eigenlijk is er helemaal geen informatie, weten we eigenlijk helemaal van niets behalve er hangt een helikopter en je kan beter even stoppen. Oké. Okay. Ik denk dat het nu een beetje weg hebt, hoop ik. Ik hoop dat het, uh... je weet het nooit hè, het hangt eraf en vanaf waar de helikopter is. Er flitsen nu twee hele snelle, ik, ik zal maar zeggen, van die mensen die een geel hesje aan hebben en die fietsen nu heel hard hier voorbij. Ik weet niet of ze erbij horen of dat ze er tegen zijn het ook helemaal niet om, of je erbij hoort of er tegen je moet er niet tegen zijn nooit ergens tegen zijn, maar sta gewoon je mannetje, of je vrouwtje, of je transgendertje of je weet ik veel watje, je kan alles zelfs een watje is welkom in deze wereld deze wereld het is zo'n mooie wereld. Maar mensen kunnen er soms niet tegen. De mist trekt op hier in de straat. De rustigste straat van Utrecht. Er gebeurt nooit iets. En, en, en dan toch. Dan in één keer. Dan heb je dit. En het gaat maar door. En er is zoveel van alles wat je officieel niet kopen kan. Het is er wel allemaal. Mensen nemen van mij aan. Regels, daar heb je er maar heel weinig van nodig. Er zijn een paar dingen die je gewoon niet moet en niet mag en dat is alles. De rest is allemaal menselijke kolder. Net zoals dat vuurwerk. Het is een, een soort verzet. En, en de achtergrondsgeluiden zijn nog steeds echt. En ik heb ze niet zachter gedraaid. Maar de helikopter eh, draait eh, rondjes steeds ronder rondom waar ik zit. Dus mensen durven dan steeds minder. Maar er knalt... nog van alles. Dit is het oud en nieuw. Te samen... door elkaar heen. Een soort mengsel... van hoe het toen was... En nu gaat het worden. Mensen, ik hou niet van mengsels. Niet dat als je het een met het ander samenvoegt, dat je dan die ene smaak hebt. Ik heb juist als je het een met het ander samenvoegt, dat je dan die twee smaakjes separaat kan proeven. Dus het is niet voor. ...en ook niet tegen. Maar het is wel verzet. Verzet tegen de dood. Je leeft maar één keer. Laat me Jezus, zeg hij. We zijn al 24 minuten in het nieuwe jaar. En iedereen heeft nog een verboden waard. Dus hoezo helpt verbieden? Hoezo helpen regels? Hoor jij sirenes? Ik had het zo mooi gevonden. Door al die knallen heen, sirenes is maar, geen sirene te roeren. Nee, de helikopter, die maakt indruk. Ik zie hier nu allemaal jongeren van flitsen. Op hun fiets, wel verlicht, notabij. En dit is allemaal echt... Gebeurt er allemaal nu? Kom je zo waarschijnlijk weer wat jongeren voorbij fietsen? Het is allemaal live uit Utrecht, nu. steeds verder weg. Ik denk dat hier in de buurt het vuurwerk op is. Ja, zo te is het steeds verder weg. U vliegt hier nog steeds, euh, oh hij ligt, geef spul voorbij. Ik, euh, ik zie, wat zie ik eigenlijk? Mensen die zich verzetten tegen de regels en de houd van. Ja, ik hou niet van die knallen hoor, maar wel van mensen. Die zeker weten waar ze voor staan, al is het voor volledige onzin. Al wil je de grootste drilpudding van de wereld maken, het maakt mij allemaal niet uit. Als je, je maar gedrag en aanpassen was niet het juiste woord want aangepast is niemand eigenlijk. iedereen overtreedt wel één regeltje al is het je eigen regeltje die je zelf bedacht hebt waar je jezelf aan zou houden en zelfs dat regeltje is nooit heilig want heilig is niets Oostens een boontje. Ja, voor een boontje kun je respect hebben. En dan niet zo eentje uit blik, maar eentje uit een zakje. Een gedroogd boontje. Nou stop je dat in mijn heerlijke, warme, vochtige aarde. En dan gaat dat boontje groeien. En groeien. En en uiteindelijk heb je toch zelf nog veel meer boontjes. Mijn tip is dan, bewaar dan twee boontjes voor de volgende seizoen. Dan heb je twee heilige boontjes. Dan wordt te zo In En in jaar drie nemen er gewoon drie heilige boontjes. En daarna vier, of vijf, of zes. Ik kan bijna niet meer ademen van de zwaalvondigd. En dat is in deze straat tot op heden nog nooit gebeurd. Maar we gaan eens kijken of het mogelijk is om contact te zoeken met allerlei mensen terug. Ja. Nou, dat gaan we even doen. We gaan even dat doen. We, gaan even... we gaan even kijken hoe dat werkt. Hallo. Hallo. Hi, met wie spreek ik? Met wie denk je? Hey, goed. Je bent op de radio. Wat Op de radio. Oh! Joh! Uh, nou, ik zou zeggen, een heel mooi uh, knuffeljaar. Ja, dat precies. Is. We gaan heel veel knuffelen en het wordt een heel mooi jaar. Ja. Yeah. En uh, ongelooflijk gelukkig nieuwjaar voor iedereen die daar of waar dan ook is. Ja, ja. Dat uh, eet gelijk Dat Dan was hier de kleine knal. Ik heb het live uitgezonden hè trouwens. Zo'n collega knal zeg maar, illegaal namelijk. Ja precies, maar die waren hier ook hoor. Het staat hier helemaal blauw. Ja, het staat hier ook helemaal blauw. Nou ik wens jou en Els en al die vriendjes heel veel knuffels toe in het nieuwe jaar hè? En Willem so en operator en Dred Gelukkig nieuwjaar. Hey Dirk en uh, Emilio en Jitsystar. Allemaal gelukkig nieuwe Oké, okay, wie ben jij dan? Ik ben Jeroen. Kijk, vertel dat even die mensen wie je bent dan. Nou, ja, dat heb ik net gezegd Oké. Okay. Nou, dan komt het helemaal goed. Doe iedereen de groeten. Heel veel knuffels. Ja, jullie ook. Het begin van dit nieuwe jaar, met allemaal klasse 1 vuurwerk. Oké, okay. jippie. Yo. yo yo Hoi. Hoi. Hoi. Nou, dat was dan wel weer leuk. We hebben toch weer een gesprek gehad eh, op de radio. Eh, live met eh, verboden vuurwerk en klasse 1 vuurwerk. En eh, ja, ik, ik, ik denk toch wel dat het een soort verzetje is. En het gaat maar door. Even wat zachter zetten hoor, want het komt weer dichterbij, juistje. Ja, nou, eh, nou, de studenten komen weer voorbij. Geen knallen, dus dat valt allemaal mee. Dan ga ik eens even proberen of het lukt. Ik weet dat natuurlijk nooit. maar... Het vuurwerk gaat gewoon niet tussen veranderen. Dus... Ja. Ik doe het niet, echt. Ik, ik doe het echt niet. Uh, ik, ik, ik, ik doe het echt niet. Echt niet. <lacht> ik, ik, ik, ik heb er niks mee te maken. Um, wat ben ik nou aan het doen? Ja. Jeetje, is dat nou een misser of is dat nou een klapper? Ja, we gaan even kijken hoe dat werkt. Ja. Of kan het niet? Ja, het kan natuurlijk niet. Als ik doen, het doe, kan Ja, dus, dus Gaat gewoon proberen. Je weet het niet. Hey! Hey, hallo. Hallo. Je, je moet de radio even uitzetten. Ah oh ja, wacht even huh? Zoiets. Hey. hey Nou, een heel gelukkig nieuwjaar. Ja, jij ook. Ook een heel goed nieuwjaar. En, en uh, voor de rest, alle andere mensen op de radio ook een gelukkig nieuwjaar. Ja, die ook. Die en, ook en, allemaal een heel goed nieuwjaar. En Arwen en Jeroen waren net ook al op de radio en die zei ook gelukkig nieuwjaar. Hopelijk dat iedereen het gehoord heeft. nee ja, die heb ik gehoord. Tussen de knallen door en zo. Ja, maar die knallen zijn echt. Jij, jij weet dat, want jij zit hier niet zo ver vandaan. Nee, nee, nee. Soms hoor ik ze hier en dan hoor ik ze even later bij jou op de raad. of andersom. Kijk. Jongen, jongen, jongen. Ik dacht, dat wordt eigenlijk een keertje rustig. Nee, het ja. gaat veel langer door dan normaal. Het is hier veel, joh, van twee kanten tegelijk. En... Net dacht ik even, wat gebeurt er allemaal? Ik doe heel even de voordeur open. Allemaal mensen die ik nog nooit gezien heb staan er allemaal met z'n allen vrolijk vuurwerk af te steken. En eh... Ja. Nou ja, in ieder geval, gelukkig nieuwjaar. Dat sowieso. Ach ja, daarover moet nog het, en, het allemaal wel misschien. En jou. net zoals Armin en Jeroen zeiden, hele dikke knuffels en die komen echt nog. Ja ja, nou, maar dat had ik laatst al afgesproken. We sparen ze allemaal op. Oh, dat had ik met Sunset afgesproken. Ze het allemaal op toen we elkaar zitten en dan, ja... dan nou, dat is wel een middag knuffel zo. Oké, okay, nou... Dan ga ik nou weer... Oh, ik ga proberen... Oh. Ik, ik ga proberen iemand anders te bellen nu. Is dat oké? Oké, hoi, hoi. Doei, doei. Ik doe het even uit dan Zo... Dan ga ik dus even kijken. Wie nog meer te beeld zijn? Um, ja, dat zou ik kunnen doen, maar hoe ik dat wil doen, is het wel zo zinvol? Nee, de, de, de, de, de, deze die zou ik kunnen proberen. Ik, ik kan gewoon deze proberen, ik ga het gewoon proberen. Ik, ik weet niet of het ergens op slaat, hè mensen. Maar ik probeer het gewoon, en als het nergens op slaat. Dat was het We gaan gewoon bellen. En uh, kijken wat er gebeurt. Nou, er gebeurt dus niks. Dus dit bellen heeft weinig zin. Nou, dan gaan we iemand anders bellen. Ik kan niet anders. Ik, ik ga even kijken of ik nu iemand anders kan bellen. Ergens anders. Waar dat? Ik heb net al. Wacht Hallo? <coughs> nee, dit weet ik niet. Als ik dan dit probeer. Hmm. Ik ga dit gewoon proberen. En als het niet lukt, lukt het gewoon niet hè. Dus je weet nooit. Het kan gewoon lukken. Het kan gewoon niet lukken. Nou, dit lijkt te lukken. Er gaat iets over. Hallo? Yo. Hallo, het uh, uh, is een nieuw jaar. Ja, klopt, ja. Oké, okay, en, en kan je daar nog wat aan doen? Of? <laughs> ja, ze wachten. Oké, okay, dan, dan, dan denk ik dat ik dat ga doen, want ik hoor wel heel veel knallen nog. Ja, hè. En, en jij ah. zei... En jij zei... Uh, paar uur geleden nog van uh, lekker geen knallen, heerlijk rustig nieuwjaar, maar... Ja, dit was toch net even, even een... Uh, een hoogtepuntje, meer vuurwerk dan ik had verwacht. Ja, maar het is toch gek dat je een illegaal product, het is niet in de verkoop geweest dit jaar... Nee. En het is... Zit je ook, uh, ook rondjes af te steken? Nee, nee, nee, Dit is hier. Oh, kun je ooit Het is echt keihard, man. Ja. Nee, ik, ga er, ik, ik ga er zo doorheen fietsen. Wat dan? Nou, ik, ga, ik ben nu thuis. En dan ga ik zo meteen uh, nog iemand op bezoek. Oké, okay. en uh, geef je die wel een knuffel van mij dan? Ja. Want ik had Zeker. je graag een knuffel gegeven nu, maar dat gaat nu ja. vanwege de omstandigheden niet. <lacht> Dan krijgt ze van mij een dikke cyberknuffel. Oké, okay, dat is heerlijk man. Oh, oh, oh. Ik, ik hou van je, gus. Ik van jou. De je aan het uitzenden? Ja. Zijn er ook mensen dat luisteren? Ja, ook nog. Ik hou van iedereen. Van K al die mensen houden ook. Maar zelfs als er niemand zou luisteren, zou je nog van iedereen houden. Geef dat nou maar toe. Ja. <lacht> ja, nee, daar moet je wel eerlijk in zijn, Floris. Want anders denkt iedereen van nou, is alleen maar voor dat beetje mensen daar houdt hij van, weet je wat? Je creëert een soort afgunst dan, dat moet je niet doen. Ja, ik, ik, ik zeg het niet helemaal handig, hè? Nee, maar ik uh, doe het goed, zeg maar. Oh, oké, okay. nou. He heel veel knuffels en heel veel groetjes. En ik bel gewoon nog even verder. Alright. Jo. Jo. Hoi, hoi. Yo. Hey. Ja, dit is oud en nieuw. Dan kun je alles doen wat je normaal niet kan doen. Dus ik, ik ga gewoon wat verder proberen. Wat ga ik proberen? Ik ga dit proberen, ik ga dit proberen gewoon, waarom niet, kijken of het overgaat, ja het gaat over. gaat ga er niet worden. Ik probeer zo'n beetje de hele wereld over te bellen van iedereen die ik maar zou kunnen bellen. Uh, ja, uh, wie ga ik dan nog bellen? Uh, wacht even. Zou die nog wakker zijn? Ik weet het niet. Uh. Ik ga het gewoon proberen. Ik ga gewoon bellen. Ik ga hem gewoon bellen. Hey, hoe gaat het met jou? Hallo? Well? Hallo, hoor je mij? Ja. Yeah. Gefeliciteerd met het nieuwe jaar. Ik zit alvast in het nieuwe jaar. Jij moet er zo nog komen. Ja. Yeah. Dus ik, ik denk, ik wens je alvast goede moed om het nieuwe jaar in te gaan. Ja. Yeah. Maar uh, ik weet niet of het nou beter of slechter gaat worden. Nou, met ons tweeën wordt het altijd beter, denk ik. Ik heb hier nog geen vuur gezien. Nou, hier is het uh, nog niet opgehouden. Oké. Okay. Ben ik nu op de radio? We, we zijn nu op de radio en dit is Duco en iedereen weet wie oh, okay. Duco is, dus komt helemaal goed. Oké. Okay. En je hoort nu de helikopter ergens op de achtergrond misschien? Oh, oké. Okay. Want er zijn helikopters om te zorgen dat het verboden vuurwerk niet afgaat. Ja, dat. Uh... Maar iedereen heeft het wel. Ja, maar ze weten nooit waar het vandaan komt. Is het, in verenigde... Is het in de Verenigde Staten ook zo dat je gewoon allemaal dingen kan kopen die er niet. Te koop zijn? Uh, nou, dat soort dingen koop ik toch eigenlijk niet. <laughs> geen vuurwerk? Vuurwerk kan je in een andere staat kopen. Oké. Okay. Als je naar uh, Tennessee gaat of zo. West maar, maar, Virginia. Oké, okay, Pennsylvania ik... geloof ik ook. Maar... Bij jou hebben ze geen vuurwerk. Nee, nee, maar dit, het is over het algemeen. Het is altijd met het vierde juli, een onafhankelijkheidsviering. Oké, okay, nou het lijkt er hier ongeveer op, er zijn zoveel mensen op straat, alsof er eindelijk een onafhankelijkheidsviering plaats heeft in Nederland. Yeah. Het, het, het leek een ongelooflijke verzetsdaad van iedereen. Ja. Yeah. En hoe? En, uh, ook ook uh, illegaal. Dus alles, alles vind ik, dat ik is eigenlijk illegaal. Alles wat je nu hoort en wat er de hele avond hier was, en dat was heel veel, was super illegaal. Niks mocht. Dus, dus, ja, dan, dan mag dus opeens alles, hè. Daar lijkt het wel op. <laughs> Ik bedoel, als je geen een rotje kan af, afschieten, dan... dan ja. Dan, uh, geen, geen kanonnen daar, of dat soort... <laughs> nee. Dat nee, alleen maar de, helikopters, en dan is het even stil waar de helikopter is. En dan is de helikopter weer weg. En, maar geen politie, niks op straat, hè. Ja, maar de helikopter is er weer, die moet wel oppassen dan. Ja, dat dacht ik net ook, want ik zag dus net een helikopter en er was dus eentje met zo'n ongelooflijke raket daarop aan te richten. En volgens mij ging het maar net goed, maar het zag er veel spectaculairder uit dan dat die raket eigenlijk was, denk ik. Ik zag echt veel meer vonken en veel meer van alles. Ja, ik had, ik had ook, al, al, ook ooit zo'n vriend, die, die op de 4e juli dan, uh, want het mag, in de, in de, in de, in de, mag hier eigenlijk niet, uh, helemaal niet in de, de staat van New York. Uh. Helemaal geen vuurwerk, al jaren, lang niet. Waarom niet? Je, je mag daar toch wel wapens kopen, of ook niet? Uh, dat ook niet meer. In de, in de staat New York en de andere staten wel. Je mag, je mag wel wapens schippen. voor jagen of zelfverdedigen. Maar dan moet je, moet je van alles, alles en nog wat papieren laten zien. En het, is, het is een beetje. Maar ja, goed. De, de illegale wapens mogen wel gewoon. Oh, ja, precies, dat is hier ook zo. Illegale wapens mogen gewoon. Dat, dat mag dus niet, maar goed, hè, ze hebben het wel. Dus ja, als je dan een goed staatsburger bent, dan hè, mag je je niet verdedigen. Dat is ook, hè, ja. je ja, moet je altijd kunnen verdedigen, want anders slaat dat helemaal nergens meer op. Dan ben je een soort eh, onderdrukt iemand. Ja. En zo zijn wij niet grootgebracht, hè? Dus, uh, ik zie wel veel mensen op straat, gewoon rond aan het lopen. Het is ook, het is ook een beetje koud hier, hè. Ja, maar hebben die mensen dan niks? Ja, iedereen heeft zo'n beetje zichzelf aan het, uh, aan het vermaken. Ze zijn allemaal zo benauwd van, van dat nepvirus. hè. Oké. Okay dan loop ik zo naar binnen in een winkel en dan heb ik, zo, heb ik dat, dat ding niet op mijn, op mijn gezicht. En iedereen is ook wel eens hartstikke bang van. Maar zo eng zie je er niet uit zeker zonder, zonder mondmasker. Met mondmasker was ik geschokt, maar... <laughs> ja, ik heb, ik heb wel, wel zo'n... Uh, ik, ik, ik heb wel zo'n. Uh, als je maar profielfoto's inneemt, van mijn profielfoto's. Dat is, dan. Uh, heb ik zo'n. Uh, zo'n face shield met zilver erop. Dus dan kun je mijn hele gezicht niet zien. Kijk, dat zijn de betere. Maar die kun je hier nog niet krijgen. Nee, die heb ik zelf moeten maken. Oké. Okay. Dan. Uh, dan zie ik er een beetje meer intimiderend uit. Ja, want je ziet er nu nog steeds veel te lief uit eigenlijk. Want je ziet, je ziet gewoon helemaal mijn ogen in. De, mijn hele gezicht is gewoon helemaal. Mijn ogen vind ik wel iets wat je moet zien. Ja, maar dan toch ook dat hele ding, toch? Je hele, hele gezicht toch wel. Niet zoiets van, oh, uh, hou je kop dicht van zo'n ding op je mond. Dat betekent het eigenlijk, hè. Ja, en wat, wat ga jij doen met oud en nieuw? Want dat moet bij jou nog komen. Ja, ik, ik ga, ik ga, ik ga vroeg naar bed, denk ik. Ja? Er is helemaal niks te beleven? Ja, ik vind er, er niks aan. We zien niet niet zoveel aan oud en nieuw in New York. Oh, dat we niet wel. Ja, dat bedoel ik, het is hier allemaal, ze zijn nog steeds allemaal te knallen en helikopters zie ik nog steeds allemaal vliegen. Dat ja. gebeurt hier alles man. Misschien zal ik doedelstak gaan spelen ofzo. Nou, misschien is dat een goeie. <lacht> maar dat kun je nu thuis niet doen, hè? Ja, natuurlijk wel. Nou, mensen willen het graag horen. Kan je dat doen nu? Wat ja. <lacht> gelijk? Ja, nou, langzaam over de telefoon kan ik dat niet zo doen. Nou, maar het geluid is niet slecht. Ik heb. Uh... <laughs> ik weet niet of mijn riet is. Nou, we gaan gewoon even kijken. Alle buren luisteren hier mee en ze vinden het allemaal geweldig wat je allemaal zegt. Mijn ja. vogeltje. Maar nu zegt hij niet. Ik heb zo'n klein papakaantje. Oké, okay. oh dat uh, ja, heb je die gezien, die. een heel mooi vogeltje man. Maar ik, ik zie, ik... het is altijd, altijd, altijd normaal. Uh, dus niet. Misschien, misschien ook van die knallen. Eh. Uh. Hé! Hey. Hey. Oh oh, oh. <laughs> Had je niet moeten zeggen hè, dat die niks zei. Ja. Terug in een kooitje. Kijk. Ja. Oké. Okay. Een liefde wezen nu. nee, ben liever Ja, die, die gaan op een gegeven moment echt van je houden, man. Ja. Die gaan... Die gaan. Dat weet ik. Dat weet ik. He? Huh? Ja? Ja. Oh, een kusje. Oké. Okay. Ja, ook een kusje vanuit Nederland, hè? Van iedereen die het nu ja. luistert. Voor een vogel. Volgende... Ja, ben nee, voor jou ook. Kom op. Allemaal kusjes. Oké. Oké. Waar? Waar? Waar? Waar? Waar? Ik Waar? Waar? lachen van mij. Kijk. Ja, dat is wat lach, mensen nodig zo, hebben. en dan, en dan soms bij, bijt, hij, bijt hij zo en dan lach ik zo. Dan zeg ik ow en dan zeg ik ah, ah, ah, ah. Dan denk ik van nou, dat is, uh, dat is, dat is vogelhumor vogel hè. Ja, en die hebben beter humor dan dat wij hebben hoor, echt. Oh ja, goed dan Als ik gewoon iemand in zijn oor bijt en dan ga lachen, dan denk ik... Ah, no, no. Nou, het klinkt heel erotisch, <laughs> ja een <laughs> <tags> vogel vogel uh, seks, nee, nee, nee ja sorry. dat is niet mijn oh, ding, dat is niet mijn ding, nie thing. Thing. Huh? nee nee, dat niet. Maar ik kan je oh. ah. moet hem wel even plakken, <laughs> Ja. <laughs> niet even pakken. Nee, oké, okay, nee, maar we zitten even mee te luisteren, dus. Ja, ja, ja. Zeg nou eens wat. Hey. English. Maybe English, hè? Huh? Hello. Hello. Hello, hello, hello. Huh? Hello, hello. I love you. I love you. I love you. Hij klinkt wel op zijn gemak. Hé, hey, maar eh, maak er een ontzettend mooi nieuw jaar van, dan ga ik nog even wat nieuwe mensen bellen. Nieuwe mensen. Nieuwe mensen. Nieuwe mensen. Ja, want jij hoort bij de lieve mensen, ik ga nou even de nieuwe mensen doen. Oké, okay. okay, doe, doe je... <laughs> ik ben oude mensen. Ik ben oud dus. Oké, okay, maar, maar doe je alle lieve mensen bij jou in huis en zo, allemaal de groeten en een dikke knuffel en een zoen en ik weet dat het allemaal niet mag, maar gewoon doen. Nee, dat moet juist wel, want dat, dat, want dat, dat, dat virus, daar word je helemaal niet ziek van. Dat weten mensen niet. Dat is, Virussen maken veroorzaak ja, veroorzaken helemaal geen ziekte. Okay. Het zijn, het zijn allemaal het is onder, uh, te weinig, te weinig voeding om de, de cel te, te voeden. Daar hebben ze zo'n zonlicht nodig, is zo vitamine D. Dus Instein je... is heel erg slecht. Dus je, je moet eigenlijk vitamine D geven, zodat die virus beter wordt. En dat virus, dat komt, dat komt die cel binnen door, door de vitamine D. Uh, in, die, in die cel daar zit dus een soort van vitamine D naar binnen komt in de cel. En, en dat virus uh, imiteert de vitamine D. Dus als, als je te weinig vitamine D hebt, komt dat virus binnen. Oh, oké. Okay. Dus je moet wel vitamine D hebben. Ja. Uh, dus een alleen mensen die te weinig vitamine D hebben, die, gaan, die, gaan, uh, die worden er ziek van. Oké. Okay. Uh, het ga. hem. Het veroorzaakt hem. Oké. Okay. De bacteriën, schimmels, dat, dat, die voeden allemaal op, uh, op de afvalstoffen en op allerlei, uh, ja, allemaal troep die je niet in kan moeten hebben. Van dus als je, als je, als je, als je, die, als je dan uh, je cellen, dan, dan niet genoeg vitamine D hebt, dan heb je te, te weinig. Je moet je normaal met vitamine D, dan werkt het weer allemaal Oké, okay, dat ga ik doorgeven aan de volgende mensen die ik ga bellen. Doe je thuis ja. iedereen een groeten, dikke knuffel en hele dikke zoen. Oké. Okay. Oi, oi. Moi. Uh, ja, dat was Dukal. Wie gaan we nu bellen? Uh, we kunnen misschien proberen. Uh, ja, dat, dat zou we kunnen proberen. Um, ja, die, die is nog wel wakker, denk ik. Uh, we gaan het gewoon proberen. Of er een mogelijkheid is om dit te proberen. Hallo, is dit te proberen? Ja, het is te proberen. Oh, geen antwoord. Maar hij ging wel over. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. Wie niet waagt, wie niet wint. Ook in het nieuwe jaar. Hallo? Hallo? Hallo! Hallo! Wacht even! Hi. Hey, ja. maar, maar gefeliciteerd met het nieuwe jaar! Ja, jij ja, ja. ook! Ja, ik dacht, ik heb vandaag wel Messenger opgezet. Uh, Klaar, kan ik hier dus wel weer gewoon mee uh, bellen. Ja, het werkt! Maar ja, het ging voor mij dus niet. Alleen, de geluidskwaliteit is niet zo heel wenderend uh, van die tablets. Ik praat een beetje met dubbele tong, want ik zit aan de wijn. Nou, <laughs> ik zal je vertellen, je bent nog nooit zo helder op de radio. <lacht> ja, oké, okay. ik zal daar eens luisteren. Um... Ja, dat wil ik eigenlijk voor de geheimiddel als je even wacht. Dan zal ik wel eens echt luisteren hoe ik klink. Dat ben ik nu wel even benieuwd. Ja, nee, alleen, ik klink klink even doen. hoe je klinkt. Hallo, hoe klink je nu? Even wachten, liever rust. Ja, we gaan het even kijken. Ja, o ja ik woon mezelf. Ja, dat is nog redelijk aardig. Maar, uh, ja, dat is bij deze tablet een beetje vreemd. Nou, maar, de microfoon is heel goed. Echt waar. Oh, oké. Okay. Nou, ik uh, bel ook wel eens mensen via WhatsApp. Of ik doe wel eens van die uh, berichtjes in spreken, weet je wel. Van die voice uh, maar dat, uh, ja, dan klinkt die best wel ruk, eigenlijk. Hé, hey, het, het is nu de laatste minuut. Ik kan wel een geheimje verklappen, en jij kan wel tegen, Ja, doe dat, ja. Je, je moet je voorstellen, ik, ik maak altijd programma's zonder dat ik weet wat ik doe. Ja, ja, ja. Dat, dat heb je door. Ja, dat uh, heb ik gehoord. Ja, ik heb vanavond dus een programma gemaakt, en het programma begon met de mededeling van Dreadhead dat Herman niet zou kunnen. En die is toch gekomen? En uh, nu heb ik net een bericht gehad van jou. Guus ik kan je even niet bellen via Messenger tablet. Ja, dat dacht ik. Ik dacht het, maar ik zag hem hier uh, wel overgaan op de tablet, ik denk ik. Ik zal hem nog even opnemen. Hé, hey, maar je, je, je weet en... dus, het nieuwe jaar heeft alleen maar verrassingen. Ja, nou, ik hoop dat we nog meer van de positieve verrassingen krijgen, net als vorig jaar. Die komen er zeker met mensen zoals wij. Gaat dat lukken? Want ik heb nog een uh, leuke mededeling. Uh, oh jee, oh jee, uh, wacht uh... even, wacht even. Laat me even goed zitten in mijn stoel. Ik zat even, <laughs> even een beetje op de rand van mijn stoel, dat vind ik te eng. Ja, ja. Uh, ik heb jou er volgens mij ook voor uitgenodigd en Els en zo... Uh, via Facebook, maar uh, ik, uh, het Terminology Festival van 2020 valt eigenlijk dit jaar heel laat, in 2021 dus, uh, om eigenlijk uh, het 10 jaar bestaan van in 2020 en het jaar, dus het bestaan het festival, de, de, het jaar bestaan van het festival en het 100 jaar bestaan van Termin. Uh, het Terminology Festival is gewoon echt een van de meest belangrijkste festivals van, uh, ja, op het gebied Het is een beetje te verrijken met de Olympische Spelen. Uh, voor sporters. Um, in ieder geval, ze doen dus dit jaar een online versie. En uh, die vindt dus plaats op, uh, ja, verspreid over drie dagen. Op 2 januari. Dus dat is morgen al. Uh, op 6 januari en op 9 januari. En ja, ik zit daar dus ook ergens tussen. Tussen die ruim 60 terministen. Uh, dus ja, ik weet niet precies welke dag. Maar uh, ja, het wordt gewoon heel erg leuk. En ik vind het gewoon hartstikke leuk dat ik uh, ja, ben uitgenodigd uh, voor uh, deze ronde uh, en speciale editie. Uh, ja, nou, om wat op te nemen en in te zenden. Dus het wordt gewoon hartstikke leuk. Dus je mag gewoon meedoen. Uh, ik uh, ik, doe, ik zit erin oké okay. ja natuurlijk, natuurlijk kan iedereen gewoon luisteren want het is dus via het YouTube kanaal van Termin Times Termin Times ik het ook vinden. Termin Times of Termin Today uh, als je dat gewoon intypt, dan vind je dat ook maar ik zal daar ik nog als de link geven. Uh, ik denk dat ze dat gewoon met premieres of zo gaan doen en nou ja, goed, morgen begint het in ieder geval om, uh, ik meen, 6 uur uh, of 5 of 6 uur Nederlandse tijd. Oké, okay, 65 uur, uur Nederlandse tijd, tijd mensen. Dat kwam uh, in net om 7 uur s'avonds in Rusland. Uh, dus ja, goed, dan houden we het in de gaten. Uh, zodra ik een, een online link heb, zeg maar, of een link, de première link, dan zal ik die op, delen op Facebook. Uh, ik denk dat Els morgen in de uitzending uh, uh, zit, dus uh, ja, goed, ik denk dat het dan, uh, nee, het is morgen 1 januari, nou ja, goed, ik denk dat ik, ik er dan blijft staan. Uh, in ieder geval, als het mijn aandeel is geweest, dan zal ik hem ook op YouTube zetten, mijn aandeel, dus dan kan iedereen hem gewoon nog eens terugkijken, refererend uh, naar het terminology festival en zo, en dat het eigenlijk daarvoor is bedoeld dat het daar vandaan kwam. En, nou ja, goed, het komt helemaal goed. Oké, okay, nou dan, dan, dan wens ik je ongelooflijk gelukkig nieuwjaar. Jij ook eens. Wauw, nee serieus, en, en, serieus. En, en, en, en, meen meen en, je dat, zullen we? Meen el, en, el, oh, en, mee, en, je dat? Nee, nee, echt. meen je dat echt dat je mij ook een goed nieuwjaar wenst? Tuurlijk, natuurlijk wel niet. Wauw. Ik, ik voel het nu helemaal door me gloeien. Mooi toch? Ja, heel mooi einde van het programma. Doen we iedereen ja. gewoon de groeten? Ja, we doen iedereen de groeten en we wensen iedereen een gelukkig, uh, gezond vooral ook hè. En vo voorspoedig 2021. Ik kom er niet eens meer uit mijn woorden, dus ik heb echt te veel wijn op. Oké, okay, dan, dan, dan gaan we, was... we gewoon over naar operator. En, en dan maakt het gewoon niet meer uit, toch? Nou, joh, ik wil dat. Moet ik je kunnen, hè, met auto opnieuw. Uh, ik heb dus twee van die uh, halve liter uh, Zuid-Afrikaanse witte wijn gekocht. En dat is uh, hele lekkere wijn. Maar het is al op. Uh, ja, die zijn dus bijna op, ja, allebei. Het zijn twee van de halve liter flesjes. Het is uh, Chenet uh, Blanc. Of, even kijken, shen, shen, shenin, Het is een flesje met een, een rode, ja, hoe weet je zo'n ding, een beest, een dier. Het is geen ding, een dier. Zo'n, zo'n, zo'n steenbok, nou, niet een steenbok, maar zo'n spies. Bok, met van lange, Spiesen. Oké, ja, zo'n Ja, ik zal eens even kijken, vijf, even kijken... 25 deciliter 0,25 liter. Oh, is niks. Uh, alcohol. Uh, alcohol is 13% vol. O, oh, dat is veel te veel voor jou. Ja, <laughs> ik merk het zo. <laughs> Oké, okay, nou ga lekker rustig aan doen. Doen ja, geef, ni geef niets goed, geef niets goed. Het is gewoon nieuw jaren en dan mag het een keer. Ja, maar dan dus, weten uh, we niet wat we gaan zeggen. En uh, we gaan gewoon over naar Operator, die heeft nog een heel mooi programma klaarstaan. Toch? Oh, op, op, oh dat mag. Ja, let maar op. Nee, live. Operator. Oh, mooi. Oh, li live, mooi. Ja, dan moeten we natuurlijk even naar gaan live. We gaan over naar Operator. Oké, okay, dat is een heel goed idee. Doe je voorzichtig! Heel veel kusjes en heel veel knuffels! Heel je dikke lekker knuffel. Ja, mmm, lekker man. En laat te zoeken. Ja, mmm, dat kunnen wij, hè? Oh, okay, uh, ja, daar ben je heel goed in. oké, okay, ja. Oké, doe je heel voorzichtig. Jij ja, ook, okay. hè? Hoi, hoi. Doei, dus. Doei, doei. Knovoos. Oh. Ja. Doei. Doei. Ik moet even niet weten wat ik nou wil doen Hoe kwam ik daar dan bij Barney? Barney, die heeft een hele rare naam. En ik kan ik niet zomaar vinden. Dus als ik nou even weet met de horse of zo, of iets. Ik, ik doe maar wat, weet je wel. Ja. Ah, Oké, okay. dit is ook goed Dit is nog veel beter Wacht even, Maleisië Hallo Hallo Hey, Maleisië, bij jou is het al nieuwjaar nieuw jaar geweest, hè? Dit is Radio Oranje En, en hoe is het gegaan? Nou, ik heb uh, goed nieuws, Guus Vertel ik heb er een kleintje bij. Wauw, man. Gefeliciteerd, man. Dat is een mooi begin van het nieuwe jaar. Ja, gisteren geboren op 31 december. 3,5 kilo. Kijk, dus je bent nu een echte vader. Ik ben nu een echte vader. Hij heet Brysen. Nou, misschien moet ik, euh, als het kan, ooit een keer naar jullie toe komen. Ja, je bent welkom. Alleen het vliegen is een beetje lastig nu, nee, hè? Ja, nou, dat is, valt ook wel mee. Maar dat komt meer vanwege euh, dat, dat de dingen die ik doe, is dat wat makkelijker. Ja. En nog steeds vuurwerk hier. Wat is er bij jou vuur, hè? Een heel klein beetje. Nou, hier is het nog steeds Niet aan de veel. gang. Niet veel. Maar hoe gaat hij verder, man? Ja, goed. goed. Want ik mis je wel een beetje. Ah ja, dat was een jaar geleden, dus. Ja, dat is toch lastig. En ik luister elke week. Ja, nog erger dus. Ja... Toch, een, toch wel leuk, een klein, stukje, een klein stukje Nederland hier in Kuala Lumpur door je uitzending. Kijk, en dat, dat is toch ook mooi. Ja. Jongen, maar wat een gedoe met dat vuurwerk bij jou. Ja, nee, het is echt gewoon, ik heb hier in de straat nog nooit vuurwerk gehad. En vanavond, omdat het zo'n mooie afgelegen straat is, iedereen moest hier vuurwerk afsteken maar dat ze dat niet gewoon gedogen, weet je wel. Laat die mensen toch. Ja, maar dat ja, deze moet niet. Want je hebt een hele helikopter in de lucht. Nee, meerdere helikopters, man. Dat was echt helemaal gek. <laughs> dat een Dus ja, uh, wow. nou ja, dat is Nederland. Hé, hey, ja, ik, ja. ik, ik vind het leuk dat we even bellen. Maar nou, we moeten op operator ook een beetje ruimte geven. Uh, Oké, okay, CPR. Hé, hey, maar, maar ik weet nu dat ik je ga bellen. Ja, gaan we doen, Guus. Dat vind ik heel fijn. Maar meestal slaap ik tijdens je uitzending. Ik bedoel, je bent niet slaap. Ja, nee, dat weet ik, maar. dat weet ik, joh. Maar... Meestal slaap ik. Oké, okay, dat weet dat ik. Weet ik, weet ik. Maar, maar ik weet nu dat jij mij kan bellen. En dat vind ik ook heel fijn. Ja, dat gaan we doen. Gaan we doen, toch? Hé, hey, Guus. Heel goed jaar. Heel veel knuffels. En heel, heel veel, veel knuffels op, voor die kleine... Baas, ja. En heel veel knuffels voor de lieve dame. Oké, okay, dag Guus. Tot snel. Hoi hoi. Doei. Hoi. Even kijken hoe dat wel gaat. dit dingetje hebben. Dit uitzetten. En dan zouden we op een gegeven moment voor onszelf moeten overgaan. Hoi, Hoi. I have a guy, we don't What you do? you the bad oh, people's gone. and the bad people want this people